1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse politici reageren op dood van Bin Laden. Arabische reacties terughoudend. En geen hoger beroep in de zaak Marco Kroon. Een zonnige dag vandaag, maar een stevige noordoostenwind. En die voert koele lucht aan. Het is dan ook vrij fris. 13 graden op de wadden tot 16 in Limburg. Morgen en woensdag droog, overwegend zonnig. Maar met gemiddeld 14 graden blijft het aan de frisse kant. De Tweede Kamer is op reces en de meeste politici reageren vanaf hun vakantieadres op de actie van de Amerikanen. Premier Rutte was een van de eerste. Deze, deze verschrikkelijke man is nu gepakt. Uh, hij heeft ongelooflijke schade toegebracht, niet alleen in de regio, maar aan de hele wereld. Uh, en het is buitengewoon goed nieuws dat dit gebeurd is. BVV-neider Geert Wilders die volgde vanochtend vroeg al het nieuws via de tv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 Om, als symbool van, van 9-11, als symbool van het, van het eh, terrorisme. is het ook eh, eh, ja, goed dat dat, dat, dat symbool is neergehaald. Eh, of dat na al die jaren nog het geval zou zijn. Dat is, wat dat betreft is het goed dat het gebeurt. Dan sp voorman Roemer. die vraagt zich af hoe het nu verder moet. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen. Een, een, als een soort opluchting overkomt. en het gevoel uh, geeft van. Ha, ha, eindelijk, hij is gevonden na al die, uh, al die jaren. Uh, maar aan de andere kant, zodra dat eerste gevoel voorbij is... Dan, uh, ja, ik, ik hoor dat bij meerdere, en ik lees dat nu ook bij meerdere... dat je dan te horen krijgt van, maar wat nu? Het geeft heel veel vragen, maar, uh, maar goed, dat ze hem eindelijk, eindelijk gevonden hebben... ik denk dat iedereen wel blij mee is. Er zitten ook een paar belangrijke boodschappen in de actie van de Amerikanen... zegt VVD-kamerlid en buitenlandwoordvoerder woordvoerder Ham ten Broeke. Ik denk dat er uh, twee hele goede boodschappen uitgaan. Eén is aan de uh, mogelijke volgers van Bin Laden dat hoe lang het ook duurt, de VS in elk geval niet zal verzagen om hen op te sporen. En ik denk dat dat een goede boodschap is aan iedereen die terrorisme in gedachten heeft. En dat zijn helaas nog te veel mensen. En de tweede boodschap is aan de nabestaanden van de slachtoffers van bijvoorbeeld 9-11... waartoe Bin Laden opdracht heeft gegeven, is dat de VS in ieder geval niet hebben gerust om... De daders daarvan op te sporen. En ik denk dat dat ook aangeeft dat de vastberadenheid waarmee deze strijd gevoerd moet worden, dat die, uh, dat die niet weg is. VVD-Kamerlid Han Ten Broeke. De dood van Osama Bin Laden is een overwinning voor alle mensen die in vrede willen leven. Dat is de reactie van Vee Hartog Levin. Dat is de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Uh, we geloven dat dit een victory voor who die om te in peace, security, en dignity. Overwinning dus voor mensen die in vrede willen leven. De dood van Osama Bin Laden is volgens de Amerikaanse ambassadeur... beter voor de veiligheid in de wereld. Osama Bin Laden was een gezworen vijand en een gevaar voor de hele mensheid. Al dus Amerikaanse ambassadeur V Hartog-Levin. En zij is vooral trots op mensen die tien jaar lang hebben gezocht naar Bin Laden. We denken dat de mission's success succes is een testament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 Ze is trots, de ambassadeur op de professionals... die tien jaar lang hebben gewerkt aan de vervolging van Osama Bin Laden... en op geruchten over extra veiligheidsmaatregelen... rond de ambassade in Den Haag... wilde de ambassadeur van Amerika, F. Olevin, levin niet ingaan. Dan hebben we een heleboel reacties uh, nu gehad. Uh, het lijkt wel als Westerse leiders over elkaar uh, duikelen met uh, reacties. Buitenlandredacteur Mustafa Oubi vanuit het Midden-Oosten lijkt het een stuk stiller te blijven. Of, of lijkt dat maar zo? Nee, daar heb je inderdaad gelijk in. Er zijn wat weinig reacties vanuit het Midden-Oosten. Althans van Arabische leiders die hebben gereageerd op de dood van Osama Bin Laden. Jemen, Jordanië, Marokko, Algerije, die hebben wel gereageerd en die vinden dat in ieder geval dat de dood van Osama Bin Laden in ieder geval een goede zaak is en betekent een enorme slag voor allerlei terreurorganisaties. Maar ook wel uh, is natuurlijk extra blij uh, vanwege natuurlijk die aanslag, die recente aanslag in Marrakesh, waar uh, zeker 15 uh, doden zijn, uh, zijn gevallen. Uh, dat, dat, dat, en sommige leiders die houden zich een beetje op de vlakken, die zeggen van ja, uh, het was beter geweest als osama Laden levend in handen terecht kwam eh, van, van de Amerikanen. Want ja, dan, dan zou je recht doen aan, laat ik zeggen, aan, aan, een, aan, een, aan een proces, aan een eerlijk proces... en dan zou je die, ze die kunnen verdedigen. Dat heeft vooral te maken met natuurlijk de nodige sympathie... die er ook heerst eh, voor osama Laden. Althans, voor een lange tijd, voor een lange periode... werd osama Laden gezien als de enige die het durfde op te nemen... tegen een supermacht als, als Amerika... Dat maakt hem ook enorm uh, populair. Er uh, uh, is nogal uh, wat, wat, wat verslagenheid uh, te bespeuren bij, bij die sympathisanten. Zeker bij de aanhangers van ons Laden. Dus een aantal van hen heb ik ook teruggezien bij Al Jazeera, bij Al Arabiya. Dus het nieuws van, uh, over de dood van bin Laden beheerst alle uh, Arabische televisiezenders en alle media. Ja, Hamas heeft bijvoorbeeld ook gereageerd. Ja, Hamas heeft bijvoorbeeld ook gezegd uh, te betreuren. Uh, dat, dat Osama Bin Laden niet levend is opgepakt. Zij spreekt voor een regelrecht executie van, OSA, van Osama Bin Laden. Kortom, die zijn er wat uh, niet erg uh, blij met deze, met, deze, met deze zaak. En de, uh, de moslimbroederschap in Egypte die heeft heel duidelijk gezegd: van ja, Amerika zou zich nu terug moeten trekken uit Afghanistan en uit, uit Irak, nu Osama Bin Laden overleden is. Hoe gaat dat nu verder met uh, die beweging met Al-Qaeda? Blijft Al-Qaeda bestaan? Wat verwacht jij? Nou ja, kijk, ik bedoel, um, uh, Al-Qaeda blijft natuurlijk in naam bestaan. De afgelopen tijd was natuurlijk ons samenleiding voornamelijk op de vlucht. Had, uh, niet echt, uh, het, je had niet het idee dat hij sturing gaf, althans, niet de dagelijkse leiding. Aan, aan, aan Al-Qaeda. Er bestaan natuurlijk allerlei cellen die gelieerd, al dan niet gelieerd zijn aan Al-Qaeda, die opereren onafhankelijk, eigenlijk los eh, van Osama Bin Laden. Osama Bin Laden was natuurlijk het, het symbool, de ideologische leider eh, van Al-Qaeda. Dus in die zin komt er geen einde aan Al-Qaeda, al maar natuurlijk wel een, een einde aan, aan het symbool, wat Osama Bin Laden wel was. En uh, dat is de, naar mijn gevoel, naar mijn mening, is dat uh, niet te vervangen uh, door wie dan ook op dit moment. We hebben natuurlijk de tweede man van Al-Qaeda, zoals hij zelf wordt genoemd, Ayman al-Zawahiri. Uh, die heeft ook een aantal toespraken gehouden, die heeft ook een aantal videobanden ingesproken en audiobanden. Hij manifesteert zich als de tweede man, maar die heeft lange na niet het charisma als Laden. Een verlies dus voor die club, voor Al-Qaeda. Uh, Mustafa je dankjewel voor je uitleg. En Al-Qaeda was, voordat we de aanslagen in Amerika beleefden in 2001, was al actief in Afrika. Daar kennen we eigenlijk Al-Qaeda van. Bij de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. Daar kwamen eind jaren negentig al vele honderden mensen om. Correspondent Koert Lindeyer. Koert, hoe is er in Kenia gereageerd op de dood van uh, Osama Bin Laden? President May. Kibaki van Kenia die sprak van gerechtigheid voor degene die stierven door de hand van Bin Laden. En premier Railo Odinga noemde het vanochtend het nieuws over de dood van Bin Laden. Noemde dat een positieve ontwikkeling voor Kenia. Door de gigantische klap in het hartje van Nairobi in 1998 en door de materiële schade en meer dan 200 doden is Kenia Bin Laden nooit. Vergeten. En is zijn dood voor velen nu dus een herinnering aan die aanslag 13 jaar geleden. Een slachtoffer van die aanslag 13 jaar geleden, hij is nu blind, uh, die sprak van een geweldige opluchting. En ik denk dat daarmee best de reactie van de meeste Kenianen wordt weergegeven. Want ze waren altijd nog bang voor uh, nieuwe activiteiten, nieuwe acties van Al-Qaeda. Is die angst nu geweken? Zijn mensen nu weer opgelucht of bestaat er nog steeds die angst? De angst voor Al-Qaeda uh, of daaraan verbonden groepen is altijd gigantisch groot gebleven in de Oost-Afrikaanse regio. Tijdens Pasen nog een paar weken geleden werden we in de Keniaanse hoofdstad gewaarschuwd voor een aanslag van Al-Shabaab. Dat is een Somalische terreurgroep die verbonden is met Al-Qaeda. Die Al-Shabaab die groep, de, die Al groep die liet vorig jaar een bom in Oeganda ontploffen toen Oegandese in een bar naar de eindfinale voetbal keken. Met als gevolg 79 doden. Bin Laden die begon half jaren negentig in het buurland van kenia Soedan. Met het opzetten van zijn netwerk van terroristische activiteiten voorheen naar Afghanistan uitweek En iedereen in de regio kent hem dus. En de meeste bewoners, inwoners van deze regio zijn hem altijd blijven vrezen. Ja, en die dreiging die speelt ook nog steeds door in de andere landen. Dus zoals je zegt in Somalië, ook Soedan. Ja, en in de heb bijvoorbeeld, Algerije, Mauritanië en Noord-Mali... daar uh, is een uh, terreurgroep actief die is verbonden met Al-Qaeda. Die groep is vooral bekend geworden door het ontvoeren van Westerse toeristen... in de Sahara en uh, de Sahel. In Noord-Nigeria is een islamitische secte actief... die we aan uh, banden heeft met die groep in, uh, in, in de Maghreb. En onderschat ook niet hoeveel sympathie Bin Laden nog steeds... in die regio van de Sahel de Sahara heeft, onder werkeloze islamitische jongeren, die vooral hun corrupte en in hun ogen ook decadente regeringen de, geven, de schuld geven van uh, hun miseren. En die werkeloze jongeren, die zien alleen nog een uitweg in extremisme. En daarbij hadden ze een bondgenoot gevonden in, uh, in Bin Laden. Het gedachtegoed is zeker niet weg, ook in Afrika. Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Nederland. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen Marco Kroon. Volgens een advocaat Knoops is het voor Kroon nu klaar. Het moment dat uh, de heer Kroon weer op de dam staat bij de herdenking. waar hij de majesteit uh, ziet, ja, dat opzicht ook kan. Kan zeggen, de zaak is ten einde. De drager van de militaire Willemsorde. Kroon werd anderhalve week geleden door de militaire rechtbank in Arnhem vrijgesproken van drugsbezit. Wel kreeg hij een geldboete van 750 euro. en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. voor het bezit en doorverkopen van stroomstootwapens. Kroon heeft altijd ontkend dat hij cocaïne in zijn bezit had. Het OM vond daar wel genoeg bewijs voor. En het Openbaar Ministerie denkt dat het gerechtshof. Kroon ook zou vrijspreken van drugsbezit. En daarom zien ze af van hoger beroep. Blijf in de rechtszaken sfeer. In de rechtbank in Amsterdam is vanochtend het proces tegen Geert Wilders uh, verder gegaan. De laatste grote gebeurtenis in dat proces was de derde en mislukte wraking van de rechters door advocaat Moscovic. En Matthijs van der Wiel die volgt de zaak. Matthijs, geen nieuwe rechters, dus proces gaat verder. Gaat het weer over de zaak zelf, die aanklacht van haatzaaierij, en groepsdiscriminatie? Of hebben ze het nog steeds over dat etentje? Het ging nog steeds. Het ging opnieuw over dat etentje. Het etentje waar een getuige zou zijn beïnvloed. Moscovici vroeg de rechtbank vanochtend om het proces hier te laten stoppen nu. Door het openbaar ministerie niet ontvankelijk te laten verklaren. Want hij zegt opnieuw dat Geert Wilders geen eerlijk proces krijgt. En dat komt in de eerste plaats omdat het gerechtshof... dat het OM heeft gedwongen om Wilders te vervolgen... hem eigenlijk al heeft veroordeeld vooraf... door de manier waarop dat besluit, waarop die beschikking is opgeschreven. Je hoort onschuldig te zijn totdat het tegendeel bewezen is. En dat is nu niet meer het geval. En dat etentje, dat komt daar nog eens bij. Een van de rechters die dat besluit destijds hebben genomen... die eh, zou hebben geprobeerd een getuige te, te beïnvloeden en om de publieke, invloed te, te pub de publieke opinie te beïnvloeden. En dat etentje, zegt Moskovits, was zelfs bedoeld om die getuigen te beïnvloeden. Hij had twee saillante details vanochtend om dat te onderbouwen. In de eerste plaats, die getuige Hans Jansen... was een speciale gast van dat eetgezelschap. En nu zou dat voor het eerst in 23 jaar zijn geweest... dat er iemand van buiten de eetclub werd uitgenodigd. En dan is er nog de datum. Jansen blijkt te zijn uitgenodigd voor dat etentje de dag nadat de rechtbank had besloten om hem als deskundige te horen. Ja, dat kan allemaal geen toeval zijn, zegt Moskovits. En als je dat allemaal bij elkaar opstapelt... dan kun je niet anders concluderen dan dat Wilders geen eerlijk proces krijgt... dat zijn rechten als verdachte zijn geschonden. Alles in combinatie, dus de inhoud van de Wildersbeschikking... de onschuldspresumptie en alles wat ik u over het diner heb verteld... zou voor uw reden moeten zijn. En dat verzoek doe ik u ook voor mee om het OM niet onvankelijk te verklaren. Hij zei er wel bij dat Wilders zelf liever zou worden vrijgesproken dan dat het proces hier eindigt. Maar hij zei erbij, ja, daar kun je niet van uitgaan. Nou heeft Moscovic heel veel kritiek over zich uh, heen gekregen... Hè, toen hij voor de derde keer die rechters naar huis probeerde te sturen... die vraagingspoging die dan uiteindelijk op niks uh, uitliep. Is hij daar nog op ingegaan? Ja, volop. Hij noemde bijvoorbeeld alle gebeurtenissen in dit proces... waarbij hij ook had kunnen wraken, maar waarbij hij besloten heeft om dat niet te doen. En hij zegt dat hij alleen maar zijn plicht deed als advocaat. Hij reageerde ook heel gepikeerd door de suggestie... dat hij die laatste wrakingspoging uh, al klaar had uh, liggen. Dat hij zijn verzoek vooral had klaarlichten. Dat hij had zitten wachten op een moment om het in te dienen. En die suggestie die werd toen gedaan door mensen... omdat hij binnen twee uur een uitgebreid betoog had. Daar hebt u mij tekort gedaan, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank. Want ik kan dat in twee uur als ik me kwaad maak. En kwaad was hij. Hij zegt dat als de rechterlijke macht schade heeft opgelopen, iets wat hem en wat Wilders wordt verweten, dat de rechterlijke macht dit dan zelf over zich heeft afgeroepen door de manier van optreden en door uitspraken over deze zaak die zijn gedaan door allerlei belangrijke figuren binnen de rechtspraak. Dat mogen ze niet doen als het proces nog loopt, zegt, zegt Moscovici. Die zaak loopt dus door. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Wij gaan kijken bij de AWB. Om 16 over 1, Jolanda van der Velden. Goedemiddag Jan, nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge 2 kilometer. Langer is de file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 5 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heter en knopend Ewek 8 kilometer. Tussen Groningen en Beilen rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Westerse politici reageren opgelucht op de dood van Osama Bin Laden. En er zijn nog weinig uitgesproken reacties uit de Arabische wereld. En het OM ziet af van hoger beroep in de zaak Marco Kroon. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch. Gemeenten van Nederland.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, populair onderwerp aan borreltafels. Hoe objectief zijn rechters eigenlijk? Het is de vraag voor vandaag. Straks proberen we het antwoord te krijgen van Henny Sackers... hoogleraar strafrecht en ook rechter. In het radiodagboek deze week Willem-Jan Otten... die gaat de 4 mei-lezing uitspreken de komende week. En eh, het is ook de man die de zalig verklaring... van de pauze afgelopen weekend met belangstelling volgde. Zijn bekering tot het katholieke geloof ruim tien jaar geleden... wekte bij velen nogal verbazing. Welk altijd een zwak heb gehad, voor, ook toen ik niet-katholiek was... voor eh, mensen met een kinderlijke opvatting. Of met een donkieschotesk Dus mensen die, die er gewoon voor gaan. En straks naar half twee is stand.nl En daarin gaat het ook over de dood van Osama Bin Laden. Nadat het nieuws bekend was geworden, waren er in New York en Washington... beelden te zien van een feestvierende menigte... Maar is al die vrolijkheid wel terecht? Immers, Osama mag dan wel dood zijn, het terrorisme is nog steeds levend. En deze actie van de Amerikanen lokt vast ook weer een reactie uit. De stelling, de euforie over de dood van Osama Bin Laden is terecht.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 Ja, die objectiviteit is dus in het geding. Bijvoorbeeld ook bij de rechtbank die PVV-leider Geert Wilders als eerste moest berechten. Zijn advocaat, Bram Moscovic vond dat rechter Moors de schijn van partijdigheid had gewekt... en wraakte de rechtbank met succes. Lunch vraagt zich af hoe objectief kunnen rechters zijn. Ik praat erover met Henny Zakkers, universitair hoofddocent en hoogleraar strafrecht... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en zelf ook rechter. Dag meneer Zakkers. Goedemiddag. Wie en, en hoe wordt eigenlijk bepaald welke rechter of rechters een zaak krijgen toebedeeld? Nou, dat gaat in Nederland zo dat uh, het Openbaar Ministerie uh, per jaar de zittingscapaciteit uh, vraagt. Hè, op basis van een prognose van het aantal uh, strafzaken dat ze in één jaar voor de rechter willen brengen. En het bestuur van de rechtbank uh, verdeelt dan die capaciteit onder, uh, onder de strafrechters. Ja, en dan wordt verder helemaal niet gekeken naar uh, wat voor politieke voorkeur die rechters hebben of uh, hoe ze verder in het leven staan. Nee, het, het, er is alleen maar een onderscheid in uh, soort strafzaken, omdat je een, een aparte groep rechters hebt voor de economische strafzaken, voor de uh, jeugdstrafzaken en voor de militaire strafzaken. En voor de rest wordt dat gewoon verdeeld volgens het, uh, het, het, het, het weekrooster, zeg maar. Ja. Even gewoon een voorbeeld. Een man die verdacht wordt van verkrachting, staat terecht voor een meervoudige kamer, dus voor drie rechters. Tegenwoordig zijn er meer vrouwen dan mannenrechten trouwens. Toeval wil dat er uh, drie vrouwen die rechtbank vormen en de aanklager is ook nog eens een keer een vrouw. Is de objectiviteit dan in het geding? De griffier, dat kan ook nog een vrouw zijn. Hè? Kijk aan. Ja, nee, dat kan inderdaad voorkomen. Ik, ik herinner me dat een advocaat in, in het arrondissement Breda daar zelfs uh, officieel over geklaagd heeft. Uh, uh, het lijkt me ook niet leuk voor de, voor de verdachte. Maar het is absoluut geen veronderstelling dat daardoor uh, de partijdigheid of de eerlijkheid van het proces in geding zou zijn. Ja. En als die griffier is zelf een keer uh, verkracht? Dat staat niet in de weg dat de rechters uh, hun, uh, als professionals proberen hun uiterste best te doen, de verdachte een eerlijk proces te, te bezorgen. De, de buurvrouw van een van die rechters is een keer verkracht. Ja, dan kom je heel langzamerhand in een andere categorie... Eh, waarbij een rechter zichzelf moet afvragen... kan ik deze zaak wel doen? Nou, dat kan zijn omdat hij dat uh, functioneel niet kan doen. Daar bedoel ik mee bijvoorbeeld omdat hij eerder bij de zaak is betrokken geweest... Uh, als, als rechtercommissaris of omdat er een, eerder een medeverdachte is, uh, is veroordeeld. Dat zou een reden kunnen zijn om dan te zeggen ik trek me terug. Of wat u net stelde, uh, het kan een persoonlijke reden zijn. Uh, de, de verdachte is een bekende van mij of uh, de getuige is uh, een, een buurman. Genoot, verzin maar wat. Ja. En dan is, moet de rechter zelf ja. actie ondernemen. Want wat, dat horen we eigenlijk nooit. En zou het misschien niet goed zijn dat rechters dat dan wel doen. Want uh, als ze dat zouden doen: van hè, ik neem deze zaak niet, want dit is de reden dat ik hem niet neem. Dan krijgen wij als publiek daar ook een beetje een inkijkje in. Ik denk dat het, dat het wel gebeurt, niet, niet op grote schaal... maar dat dat over het algemeen niet voldoende nieuwswaardig is... om daarmee naar de media te komen. Maar ik denk dat het wel degelijk voorkomt dat een rechter uh, zich verschoont. Hè, dat is de vakterm voor zich terugtrekt uit een bepaalde zaak... omdat hij juist wil voorkomen dat achteraf gezegd wordt... joh, dat had je niet kunnen doen, want daarmee is je, uh, je onpartijdigheid in gevaar. Ja. Nou, hebben we hebben net in het nieuws ook gehoord... Hè? deel zoveel van het Wildersproces uh, is vandaag weer verder gegaan. Uh, ja, Dat is natuurlijk een zaak waar iedereen het over heeft. Gebeurt dat eigenlijk onder rechters ook? Dat die gewoon bij het koffiezetapparaat, zoals wij dat uh, bij ons bij de NCV doen, uh, maar gewoon mensen die in koekjesfabriek werken, die hebben het daar ook over in de lunchpauze. Gebeurt dat onder rechters ook? Dat je het over zaken hebt die op dat moment spelen? Ja, ik denk dat, dat je van rechters niet kunt zeggen dat het niet gewone mensen zijn. En daar wordt op maandagmorgen ook gesproken over de ontknoping in de Eredivisie voetbal <laughs> en over andere dingen, die he, het weer en wat dan ook. Natuurlijk gebeurt dat ook. Het enige waar je wel, eh, wat je wel kunt vaststellen is dat rechters eh, doorgaans uiterst terughoudend en eigenlijk niet spreken onderling over zaken waar ze zelf mee bezig zijn. Nee, maar dat is op het moment dat ze ermee bezig zijn. Maar bijvoorbeeld in het geval van Wilders. Stel dat het nou een rechter is die, die inderdaad vaak blijk geeft van dat hij die, dat die PVV maar een raar clubje uh, mensen vindt. Uh, kan die dan zo'n zaak doen? Nou, dat hangt er vanaf, denk ik, in het concrete geval of, of zo'n zaak aan zo'n rechter wordt toebedeeld. Ik denk dat rechters op zich wel wat terughoudender zijn met het doen van uitlatingen, zeker politiek getunt. Maar natuurlijk hebben ook rechters als, als mensen recht op uh, vrijheid van meningsuiting. Het is denk ik aan, aan de rechter zelf om dan zo verstandig te zijn en te zeggen van ja, deze zaak kan ik maar beter niet doen. Gelet op het feit dat ik daar uh, pas geleden iets in het openbaar over gezegd heb. Ja. Um, die rechtbank in, het, in de zaak Wilders is, is gevraagd door uh, advocaat Moskovits, met, met succes ook. Ik heb begrepen dat, dat sindsdien er een, een hoos aan wrakingverzoeken is. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat dat klopt. Eh, onderzoekers hebben dat geturfd. En daaruit blijkt dat sinds het najaar van 2010, toen dat voor het eerst speelde, het aantal wrakingsincidenten zo ongeveer verdubbeld is. Eh, ik denk dat dat vooral te maken heeft met het, het proces Wilders en de, de wijze waarop de media daar bericht van doen. Ja. Hebt u zelf wel eens geworsteld met een zaak waarvan u dacht, moet ik dit wel doen? Ja, zeker. Ik, voordat ik eh, tot rechter werd benoemd, was ik advocaat. En eh, ik heb consequent geen zaken gedaan in die periode... waar mijn oude advocatenkantoor of mijn collega's eh, bij betrokken waren. Nee, nee. En u bent ook nog hoogleraar, dus u probeert studenten eh, te vertellen... hoe het allemaal in elkaar zit. Eh, ja, dat geeft u ook wel eens uw mening, denk ik. Ja, maar dat is natuurlijk in een andere rol, eh, eh, eh, namelijk... Zo, zoals je op de universiteit uh, colleges geeft en aan je studenten vertelt hoe het strafrecht in elkaar zit. En waarom je sommige wetsvoorstellen goed vindt en andere wetsvoorstellen minder goed vindt. Dat heeft natuurlijk niets te maken met het oordeel wat je als strafrechter velt, uh, in een concrete strafzaak. Nee. En hoe leer je studenten dan objectief te zijn? Uh, door je voortdurend af te vragen, uh, uh, kan ik een eerlijk proces garanderen. Want dat is eigenlijk uh, het fundament van het Nederlandse strafprocesrecht. De rechter moet zorgen dat de verdachte een eerlijk proces krijgt... en de schijn van iedere partijdigheid, iedere vooringenomenheid vermijden. Daar moet je gewoon voortdurend uh, uh, alert op zijn. Ja. Ook voor jezelf. In, in het kader van al die discussies... Hè, en ik zei het al, het, het veel besproken ge, ge, onderwerp vaak aan de borreltafel... van hoe zit het nou eigenlijk met die rechters, zijn ze wel objectief genoeg? Je hoort al heel vaak in het verlengde daarvan... mensen pleiten voor het Amerikaans systeem, het juryrechtspraak. Zou dat dan beter zijn? Nou, het is een alternatief. Of het beter is, dat, dat betwijfel ik. De Amerikanen hebben natuurlijk een heel groot probleem met de juryplicht. Het oproepen en vormen van een goede jury. Daar gaat soms maanden overheen voordat die is samengesteld. En ja, het leidt tot een heel ander proces. Er is wel onderzoek gedaan in Nederland. Naar aanleiding van de vraag zouden wij ook niet... een vorm van lekenrechtspraak moeten invoeren. Het wonderlijke is dat, dat als het gaat om bijvoorbeeld de strafmaat... en uh, de vraag heeft iemand het gedaan... niet eens zo hele grote verschillen vallen waar te nemen... tussen datgene wat de professional uh, oordeelt... en datgene wat de burgers oordelen. Nee. Dank voor uw uitleg. En ik zakker, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen... zelf ook rechter. trouwens. De conclusie moet zijn dat de rechters een uh, zware opleiding krijgen... om zo neutraal mogelijk te kunnen oordelen...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 Dat zal hij dus woensdag doen en hij won onder meer de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. Vijf jaar geleden ook de Libris Literatuurprijs. In het eerste deel van zijn radiodagboek treffen we Willem-Jan Otten thuis. Hij heeft net de krant gehaald en daarin komt hij onder meer foto's tegen van de zalige verklaring van de paus afgelopen weekend. Otten bekeerde zich eind jaren negentig tot het katholicisme, dus is de paus ook voor hem een bijzonder persoon geworden. Maar het grootste nieuws van deze dag staat natuurlijk nog niet in de krant. De dood van Osama Bin Laden. Als hij daarvan hoort, is Otter verrast. Gunst. Dus toch, zeggen een heleboel mensen dan. Ja, goh. Uh, Osama Bin Laden is dood, hoor ik uh, net. Had, dat, dat wist ik niet, want ik uh, ben vanmorgen uh, zonder radio of media uh, opgestaan... Uh, meteen naar het zwembad gegaan. En daarna uh, krantje kopen. En daar staat het dus nog niet in... Mijn dag begint altijd uh, uh, uh, niet helemaal om acht uur zoals bij gewone mensen. Maar ik kan wat later beginnen met werken. En um, dus uh, haal ik de krant s morgens, laat ik de hond uit. En uh, dan ga ik de krant even lezen voordat ik ga werken. En dat is eigenlijk allemaal bedoeld om, om um, aan het werk te raken. Mijn hele leven bestaat eigenlijk alleen maar uit proberen aan het werk te raken. Het is vooral een, een mythisch, is het? Hè? Dus je hebt het gevoel dat het een, uh, het verhaal van je tijd is sinds uh, 2011. En uh, dat het dat het, de, de, ja, wat zal ik zeggen? het sprookje is eigenlijk. Dus voor de rest is het allemaal heel erg echt. Maar het heeft ook een, een, een, een mythische kant met, met die naam Osama. En me, Osama Bin Laden was natuurlijk een geweldige mythicus. Die zichzelf op een werkelijk ongeëvenaamde manier aanwezig heeft kunnen stellen in de wereld... zonder, zonder al te veel middelen, zou je bijna eh, zeggen. Ik bedoel, euh, da, da, da, da, da, kon, daar kon Wilders nog een puntje aan zuigen... aan jezelf euh, aanwezig maken in de wereld. Nee, wat een... Euh... Dus nu, ja, dit is, uh, ja, het heeft ook iets van een, van een western, ja. Hm. Je zag hem een treurig... Nee, dat is de verkeerde kant. Dit is Ajax, euh... <quinik> dat, is, dat is mijn ritueel. Ja. <laughs> Ik zag het even... Oh ja, niet meer naar buiten voor de pauze in de Volkskrant. Ja, dat deed me wel wat. Ik vond het een hele bijzondere pauze interesseert me, ik ben zelf beleidend katholiek. En vijftien jaar geleden wist ik al dat ik het wilde. En toen heb ik vijf jaar lang uh, gedaan, alle argumenten tegen uh, katholiek worden uh, beleefd en opgesomd En toen uiteindelijk uh, ben ik het geworden. Hoewel ik altijd... Een zwak heb gehad voor, ook toen ik niet katholiek was, voor uh, mensen met een kinderlijke opvatting of met een donkieschotesk Dus mensen die, die er gewoon voor gaan uh, uh, en niet erover nadenken. Uh, uh, hey, dus, uh, ik bedoel niet uh, fanatieken uh, uh, op fanatiek gebied, maar die daar die niet bang zijn om um, iets wat ze geloven uh, uit te voeren ook. Dit stukje moet ik nog even lezen: over, over hoe het in de Pauluskerk in Amsterdam is. Uh, ik vond wel dat hij, dat hij echt een paus was. Ja. Vooral uh, hij kon dingen, gebaren maken. Die, uh, ik herinner me dat hij, uh, dat hij in de klaagmuur een briefje. Uh, hij, hij, hij kon, uh, ik vond ook echt dat de kerk opschoof naar, naar, naar onze tijd op dat moment. De kerk loopt natuurlijk altijd een eeuw achter of een paar eeuwen achter. <laughs> het is een heel langzaam, langzaam ding. En uh, da, daar, hij, daar was hij. Daar, dat, ik vond het, ik vond het een, een, een, een, eigenlijk, eigenlijk ook met terugwerkende kracht. Een, Fijn en geweldige, uh, geweldige gestalte. Het is grappig ook om degene aan wie het wonder voltrokken is. En die, uh, die, hè, deze vrouw die is uh, genezen van uh, Parkinson. En, uh, en, en dus werkelijk het koninginnetje van, uh, van het feest is. Het <laughs> ja, dit, dit roert me allemaal wel. Ja. ja, daar geloof ik dan in. Ja, ja, ja. Uh, en als ik er niet in geloofd heb. Of niet in wilde geloven. Of ik het onzin vond. Of kinderachtig vond. Dus dat is het een beetje. Hè, dus dan heb ik dat niet zo erg in mijn leven gemerkt... want dan heb ik er niet zoveel gedachten aan uh, gehad. Ik heb daar nooit zo'n oordeel over gehad. Dat vind ik, dat vind ik een absurde bezigheid. Uh, won wonderen in twijfel trekken, dat vind ik uh, een heel, uh, heel vreemd werkje. Je kunt tegen jezelf zeggen, ik trek het me niet aan, deze gebeurtenis. Wonderen spelen een belangrijke rol in het, in het, in, in het geloof... en in, in de, de vrijzenis is een wonder. Maar ik, ik merk wel dat ik, dat in mijn eerste reflex op het ogenblik altijd is... Uh, uh, meedenken. Kijken, kijken hoe, hoe, hoe het werkt. Kijken, en, en, en kijken of ik, of ik er een, een, een soort beleving bij, uh, bij, bij kan hebben. Willem-Jan Otten in zijn radiodagboek hoort hem dus de hele week. Het is gemaakt door Maarten Bleumens. Zometeen na half twee de stelling in Stand.nl. De euforie over de dood van Osama Bin Laden is terecht. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst eens hier Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld is met instemming gereageerd... op de Amerikaanse actie in Pakistan, waarbij Osama Bin Laden is gedood. De Al-Qaeda-leider werd bij een vuurgevecht doodgeschoten... door een Amerikaans militaire elite-eenheid. Welke rol Pakistan daarbij heeft gespeeld, is onduidelijk. In de Arabische wereld hebben Jemen en Jordanië... positief gereageerd op de operatie. En verder hebben Islamitische landen... nog nauwelijks een officiële reactie gegeven. Er zijn nog geen berichten over anti-Amerikaanse protesten. Daar had het ministerie van Buitenlandse Zaken en de VS vanochtend vroeg wel direct voor gewaarschuwd. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen kapitein Marco Kroon. De drager van de militaire Willemsorde werd anderhalve week geleden... door de militaire rechtbank in Arnhem vrijgesproken van drugsbezit... maar kreeg wel een boete van 750 euro... en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur voor het bezit... en doorverkopen van stroomstootwapens. Het OM denkt dat ook het gerechtshof Kroon nu zou vrijspreken van drugsbezit. En internetbankieren via de Rabobank is sinds vanochtend 8 uur vrijwel onmogelijk. De bank heeft last van een zogeheten DDoS-aanval... waarbij bewust heel veel data naar de servers van de Rabobank... worden gestuurd om de website plat te leggen. Volgens de bank zijn de gegevens van klanten veilig. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 6 kilometer. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3... A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Avrid ook 3 kilometer. A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Knoop en 6. En 15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de havens 4100 staat 2 kilometer. En tussen Groningen en Beiden rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV stand.nl Jurgen van den Berg. Er zijn er die zeggen dat het recht nu heeft gezegen via het Osama bin Laden is dood. Hundreds, if not thousands, gathered as word spread that the most hated and wanted man in the United States had been killed by U.S. special forces. Justice has been done. Wat krijgen we nu voor een Al Qaeda 3.0 of 3.1 of hoe die versie ook genoemd wordt? Al-Qaeda ja, is een enorme slag, maar het is een monster met vele koppen. Als één af is geslagen, komt de volgende weer naar boven. U hoorde onder andere president Obama, veiligheidsdeskundige Glenn Schoen en als laatste de defensieminister van Nederland, Hans Hillen... over het veelkoppige monster van Al-Qaeda. In Amerika is de dood van de werelds meest gezochte terroristen reden tot een massaal volksfeest, maar juichen we eigenlijk niet veel te vroeg. Ik ga erover praten met PvdA-fractievoorzitter Job Cohen. Dag meneer Cohen, goedemiddag. Goedemiddag. En we beginnen met drie keuzes. kort antwoord, graag ja of nee. Ik had graag gezien dat Obama. Uh, oh, nou zeg ik het zelf ook. Ik zat net nog te lachen over mijn collega's die <laughs> voortdurend die fout maken. Ja. Uh, ik had graag gezien dat Osama zich nog had moeten verantwoorden voor een gerechtshof. Dat was veel beter geweest, ja. Dit is een overwinning voor alle wereldburgers. Mm, ja. Deze vreugdedans krijgt nog een staatje. Ja.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 Ja, dat is een beetje eens dus. Ja. <laughs> en en ja, goed, nee, want we snappen. We zitten er natuurlijk allemaal in ja. U hoorde Hillen daar net ook al iets over zeggen. Natuurlijk is iedereen heel blij, maar uh, er zit natuurlijk een andere kant aan het verhaal. Ja, maar kijk, dat, dat er in de Verenigde Staten op deze manier op gereageerd wordt, dat kan je je zo ontzettend goed voorstellen. Ik bedoel, de, de, de enorme impact die, die, die toen die aanslag op de Twin Towers heeft, uh, heeft gehad op 11 september, dat heeft er zo ingehakt. En daar is, is hij natuurlijk het gezicht van. En het is natuurlijk de meest beruchte terroristen. Leider die, die, die, die, die er in onze tijd is. Dus dat die gepakt is, ja, dat begrijp je heel goed. Dat daar, een, dat, dat, dat daar mensen daar ongelooflijk blij om zijn. Ja. He, dat en dat begrijp ik dus heel goed. Ja, er is daar een uitbundige feest, maar tegelijkertijd is het is het dus ook naïef om te denken dat hiermee nu het terrorisme een uh, oh. flinke kop kleiner is gemaakt. Absoluut, absoluut. En, uh, en, en, en, en misschien wakkerde het ook nog wel weer aan. He, doordat uh, in, in andere landen, daar, uh, ja, als ze daar niet het gevoel hebben dat dit een verschrikkelijke terrorist was, dan zullen ze. Uh, weer wraak gaan nemen. De, de kans op wraak wordt hierdoor weer groter. Ja. De, de vraag is ook, hè, hoe, uh, ja, er wordt gezegd een symbooloverwinning... want wat was eigenlijk het leiderschap van deze Osama Bin Laden nog... als je naar elkaar er kijkt? Die zat daar dus in een, in een huis ergens in Pakistan. en ja, wat, wat voor invloed had hij nog? Nou ja, ik vind dat, dat vind ik net... Kijk, hij was een symbool. Maar om nou te zeggen dat dit een symbolische overwinning is... dat vind ik, dat, dat vind ik niet goed. Want het is wel een overwinning uh, tegen het terrorisme. Iemand die op deze manier optreedt, ja, die wordt dus opgejaagd. En die wordt dus gepakt. En daar, daar, gaat, iets, daar gaat iets heel goeds van uit. Dus, en, en het feit dat hij nu op dit ogenblik zelf al niet meer zo verschrikkelijk veel macht had. Oké, dat stond daaraan toe. Maar het feit dat iemand die, die, die zo heeft huisgehouden. Dat, die op, dat, dat, dat je die achterna jaagt. Dat begrijp mm -hmm. ik heel goed. En u zei net uh, van uh, het, zou, het zou het misschien zelfs nog wel deels weer aanwakkeren. Dat moeten we dan als wereldbevolking ook maar op de koop toenemen. Dan misschien? Nou ja, liever niet. En, en wat dat betreft vond ik ook de reactie van president. Uh, van, van, van, van President Obama heel goed, die ook nog weer eens een keer heeft gezegd: van kijk, dit is niet gericht tegen de islam, dit is gericht tegen het terrorisme. He, uh, en ik hoop ook dat dat effect zal hebben. Dat ook uh, moslims zich heel goed... Uh, overigens, uh, uh, Bin Laden die heeft juist ook onder moslims enorm veel slachtoffers gemaakt. Dus als dat ertoe leidt, dat mensen zich dat heel goed realiseren... Nou dan mogen we hopen dat het, dat het zich, dat, dat terrorisme... en ook dat extreme islamterrorisme, dat dat wat gekanaliseerd wordt. Dat ja. zou natuurlijk prachtig zijn. Toen, toen Bin Laden nog in leven was, heeft hij gedreigd met tegenacties... als hem wat zou overkomen. Uh, ik hoorde een reactie van defensiespecialist Coco Lijn, die zegt... Ja, ja, dat was gewoon allemaal bluf. Ja, kan ik niet overzien. En Coco uh, lijn beter dan ik. <laughs> en laten we hopen dat het niet het geval is. En uh, het is tegelijkertijd ook niet voor niks dat iedereen nu ook heel erg waakzaam is. En dat begrijp ik heel goed en dat is ook terecht. Ja. En een massapsycholoog Hans van der Zanden heeft zich erover gebogen. Rijksuniversiteit Groningen is die aan verbonden. Hij zegt, uh, volgen zeker wraakacties. Het begint waarschijnlijk met aanslagen op ambassades. Of met bomaanslagen op westerse doelen. Nou oh ja, Ik zeg niet voor niks, ook. We, laten we vooral ook waakzaam zijn en, en ons realiseren dat dit effecten kunnen zijn. Uh, en tegelijkertijd ook nou, proberen toch ook wel weer uh, onze hand ook zoveel mogelijk uit te steken naar al die goedwillenden die ook uh, uh, vrede in de wereld willen hebben. Ja. Maar de vraag is natuurlijk steeds van helpt dit bij dan uh, bijdragen aan, aan die vrede die we allemaal zo graag willen in de wereld uh, of, of juist niet? Nou ja, kijk, dat... Zo'n terrorist als Bin Laden was, dat die, uh, uh, dat die achterna gezeten wordt... en uiteindelijk gepakt wordt, dat, is, dat moet je doen. En daarvan kan je niet zeggen van nou ook als dat slecht is voor de wereldvrede... dan moet je het maar laten lopen. Want dat is ook een beetje een vrijbrief dan voor iemand die dit soort dingen gaat doen. En daar moet je niet aan beginnen. Nee. En tegelijkertijd, ja, je moet je dus realiseren dat dit de kans op wraak... Hè, het oog om oog, tand om tand, dat het daardoor weer toeneemt. En ik vind dat we ons uiterste best moeten doen om dat weer te vermijden. Het is natuurlijk ook bijzonder te zien om, uh, om te kijken... hoe iedereen dan toch met, uh, met dit gegeven aan de haal ook wel weer gaat. President Karzai van Afghanistan, die zegt nu... Uh, de Taliban moet hier een les uit leren en ophouden met vechten. ja yeah uh, uh, dat, is, dat lijkt mij uh, nog meer niet helemaal de kern. De kern is, vind ik, dat, dat, dat uh, binnenlader gepakt is. Dat is het vorm van terrorisme en dat wordt gewoon bestreden. Heel, doodgewone mensen op dit soort manieren aanvallen ja, dat is zo verschrikkelijk. Dat moet, dat moet, dat moet geen mens willen. Nee. En op allerlei internetfora staat dan Osama mag dan dood zijn, maar de boodschap van de jihad blijft leven. Nou ja, ik vrees dat dat het geval is. En daarom zeg ik ook, we moeten ons uiterste best blijven doen, omdat te bestrijden. Ja. Um, even over de, de hele actie op zich, hè? want hij is dus, uh, we, we, de precieze omstandigheden weten we ook nog niet precies, we weten dat hij dood is. Tenminste, we gaan af op het falen die Obama daarover ja, vertelt. gaan we daar nou gewoon van uitgaan? Nou ja, ik, ik zou nog wel even, persoonlijk nog wel een filmpje of zo willen zien. Ja, nou... Goh... Ja, ik hoef niet de bloedige details te weten, maar dat we zeker weten dat, hij, dat het ook echt zo is, want... Ja, nou ja, dat, dat, dan zie je hoe het soort, hoe de achterdocht onze wereld insijpelt, en dat is, dat is natuurlijk ook alweer als je je afvraagt of Obama, of dat echt een Amerikaan is. Ik, ben er, ik ga er voorlopig maar even van uit als de president van de Verenigde Staten... in de, in de persoon van, van, van Obama dat zegt, dan ga ik er van uit dat het zo is. Ja. Hoe dat is gegaan, dus of ze hem bewust hebben gemikt... of dat het inderdaad in een vuurgevecht is, geweest, nou, dat weten we dus ook nog niet. Er zijn ja. ook mensen die zeggen van... Uh, hij had gewoon opgepakt moeten worden... en hij had voor een gerecht moeten worden gebracht. Kijk, als, als, als, als rechtsstaat hè, en, en, en als, als aanhanger van de rechtsstaat vind ik dat ook... Uh, en dat zou natuurlijk ook heel, heel mooi geweest zijn. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat we leven in een wereld... waarin, waarin dit op dit ogenblik uh, misschien wel een ideaal is... wat op dit ogenblik te ver weg is. En als je dan de afweging moet maken van... is het goed dat, deze, dat, dat er nou een, een eind is gemaakt... Hè, dat, dat, uh, dat, dat deze een, een terroristenleider niet is ontkomen... Dat is beter dan als hij, uh, ja, dan, uh, dan als hij wel gepakt wordt. Ik bedoel, dat vind ik het allerbelangrijkste. Mm. In, net in onze mediaforum werd het nog even aangehaald. Dat bijvoorbeeld Israël heeft Adolf Eichmann uh, gewoon uh, naar Israël gebracht. En, en, en voor een tribunaal gebracht. Is, ja, Eich... Nou ja, dat is gewoon, zegt u. De vraag is of dit allemaal gewoon had gekund. Je kan het moeilijk van... vergelijken, vind I ik. Hoor. Eichmann kan je toch ook verantwoordelijk houden voor heel veel uh, leed. Uh, Absoluut. En, ja. en, en bedoel, die is daar gewoon uh, berecht. Ja. Nou ja, ik heb ook dan net op uw vraag heb ik ook gezegd dat ik dat mooier had gevonden. De vraag is of dat hier ook echt mogelijk was geweest. Ik geloof niet dat Aartjeman in die tijd in zo'n enorme bunker heeft gezeten als, als, als Bin Laden nu zat. Ik weet ook niet of Aartjeman op eenzelfde manier daar ook... Nou ja, ik weet ook niet in hoeverre Bin Laden daar beschermd werd. Hè? Want die rol van Pakistan, ja, dat moeten we ook nog maar eens even ja. heel precies kijken hoe die is. Dat, dat ziet er ook niet echt, echt al te ja, mooi uit. Hoe kijkt u daar tegenaan inderdaad? Want de Amerikanen hebben de Pakistani in, in, in, in het ongewisse gelaten hierover. Uh, waarschijnlijk ook omdat ze ze niet vertrouwden in ieder geval. Nou ja, wat je er zo van ziet is dat hij nou niet echt in een heel klein stulpje zat. En je kan je toch voorstellen dat in het land waarin iemand in niet zo'n heel klein stulpje zit... dat hij dan weet dat hij daar is. En als dat zo is, dan staat dat wel in schril contrast met alles wat uh, de Pakistanse regering altijd heeft gezegd. Van nee hoor, wij doen mee en wij helpen. Uh -huh. en als, als dat allemaal zo is, ja, dan kan ik me nog heel goed voorstellen dat Amerika dat op deze manier gedaan heeft. Ik hoorde de Hoop Scheffer vanmorgen nog even op Radio 1. Uh, die sprak natuurlijk vooral als een, zijn tijd als NAVO-chef en die zegt... Uh, ja, ik heb het idee nu toch dat uh, alle Pakistanen niet altijd de waarheid hebben verteld tegen nou, mij. Ja. Dat, dat is wat ik net ook zei. Als dat allemaal op deze manier zo is, dan eh, inderdaad als Pakistan hier buiten is gebleven. Als ze dit, eh, als de Ameri Amerikanen dat zonder die Pakistani hebben gedaan. Ja, ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat die Pakistani niet op de een of andere manier wisten... dat deze, dit, dit enorme gebouw, dit complex, dat dat er was. En wat daar gebeurde, dat, is toch, dat zou toch wel heel wonderlijk zijn. En moet dat nog consequenties hebben dan voor Pakistan? Nou ja, ik denk dat dat de verhouding tussen Pakistan en de Verenigde Staten nog wel weer eens eventjes op scherp zet. En ook dat maakt op zichzelf de wereld niet veiliger. Maar dat, nou goed, Pakistan, daar worden natuurlijk ook heel veel mensen... die, uh, nou ja, die, die, die op, op zijn minst misschien nog een klein beetje meeleven met dat, met dat extremisme. Wat ja. op zichzelf alweer uh, uh, uh, eng is. Nog even terug naar de juridische kant van de zaak. Volgens mij bent u ook uh, jur jurist, ja. toch? Ja. Geert-Jan Knoops die, uh, die, die zei daarover, de, de advocaat. Uh, juridisch gezien uh, is de zaak ook bijzonder interessant, zegt hij. Want het internationaal recht uh, staat het niet toe om zomaar een tegenstander te doden. Ja, daar heeft, hij, daar heeft hij gelijk in. En dat was ook net waar ik het over had. Het verschil tussen de idealen en op een gegeven ogenblik de realiteit. Je kan dat ideaal hebben. En tegelijkertijd vind ik het ook ongelooflijk belangrijk... dat zo'n nou ja, zo iemand die dit allemaal op zijn geweten heeft... Dat die, uh, ja, dat, dat die nu wel gepakt is. En dat, dat staat wel als symbool voor het feit dat, dat als je dit op je geweten hebt... dat je dan uh, echt achterna gezeten wordt. Ja, want Knoop zegt dat de Amerikanen uh, zeggen dat ze in staat van oorlog zijn met het terrorisme. Dus daarmee uh, ver verklaren zij eigenlijk hun daad. En strikt formeel genomen houdt die redenen in geen in stand, zegt Knoop, Want je mag geen oorlogsrecht voor dit soort acties misbruiken. Nou ja, ik, ik, ik begrijp zijn redenering heel goed. En, en hij heeft daar ook. Eh, ik bedoel, het zou natuurlijk veel beter geweest zijn als dat op deze manier had gekund. De vraag is of het had gekund. Ja. Nog even naar de rol van Obama lag natuurlijk, uh, ja, we hebben we, we toch wel onder vuur ook uh, de, de laatste tijd. Hebben we er werd ook van hem gezegd dat hij te slap zou zijn. Uh, ja, hij doet goede zaken op, op meerdere fronten lijkt me. Ja, vind ik ook. En, en uh, opnieuw vind ik ook de manier waarop hij uh, ook uiting heeft gegeven aan, uh, aan, aan deze gebeurtenis, die is heel goed. Uh, aan de ene kant ook heel stevig zeggen van uh, justice has been done, uh, daar heeft hij gelijk in. Uh, tegelijkertijd ook nog een keer heel precies zeggen waar het om ging. Om um het bestrijden van terrorisme en niet om het bestrijden van de islam. Dus ik denk dat hij op die front weer uh, nou ja, dat evenwicht heeft gevonden wat ik altijd zo in hem bewonder. Um, nog een reactie van onze site wil ik u voorhouden. Uh, uh, iemand die zegt hier van, ja, wie zegt dat Bin Laden dood is... die wil dus ook bewijsmateriaal zien. Maar die zegt ook van, uh, de dood van Hitler had ook geen effect op het fascisme... dat heden de dagen nog steeds leeft. Het gaat om de ideeën, niet om de poppetjes. Ja. Nou, dat, dat, dat is zo, maar hier is ook het idee dat je als, als, als, als terrorist zomaar je gang kan gaan. En daar wordt nu tegenover gezegd, nee, je kan niet zomaar je gang gaan. Dan valt er een reactie. Nog even naar de situatie in Nederland. Uh, want uh, natuurlijk moeten wij ook hier waakzaam blijven, zegt de Nationaal Co Coördinator Terrorismebestrijding. Het contactorgaan moslims en overheid heeft niet het gevoel dat moslims in Nederland erg wakker liggen van de dood van Osama Bin Laden. Die zeggen dat uh, met name uh, de moord op Theo van Gogh, is geweest en een jongere imam, Yassine El Forkani... denkt dat Osama Bin Laden geen boegbeeld voor moslimjongeren... in bijvoorbeeld Amsterdam is. Verbaast u dat? Nou, het verbaast me niet. En als het zo is, dan is dat prima. Dan is dat een hele goede reactie. Goed. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom graag bij u terug zometeen ja. om die reacties even door te nemen. De euforie over de dood van Osama Bin Laden is terecht. Dat is onze stelling. Uh, er is door bijna duizend mensen, nee, 1100 al zie ik, uh, gestemd... 60% is het eens met de stelling, 40% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ik spreek met Wiernenink. Ja, die euforie uh, kan ik niet meemaken. Uh, dat de vlaggen gehesen worden, dat vind ik strijdig met alle menselijke gevoel. Dat wil zeggen, alle menselijke gevoel wat we met elkaar delen om onze samenleving... Tot een menselijke samenleving te houden en zo mogelijk te maken. Natuurlijk is het heel begrijpelijk dat men roept als er vreselijke dingen gebeurd zijn, kruisigt hem. Maar daar ga je, denk ik wel kort door de bocht. Terreur heeft altijd een achtergrond. Met elkaar als aardbewoners hebben we er een terreurpot van gemaakt. En het is zaak om met elkaar uit die knoop te komen. Ja. En u zegt, het... helpt het niet mee om dan zo'n kopstuk uh, dood te schieten? Uh, nee, dat, dat helpt zeker niet. Uh, daarbij zou ik de vlag half stok willen hangen. Dood, dood is nooit justice. Nee. Alleen waar compassie eerste en laatste woord spreekt, is een levensvatbare samenleving denkbaar. Natuurlijk moet iemand nee. op het spoor gebracht worden wanneer wij met elkaar vinden dat hij ontspoord is, nee. maar hij hoort. Bij ons in het spoor te blijven. Goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ik ben het eens met jullie stelling. Want wat had het ons gekost, internationaal, als we deze man voor de rechter hadden gebracht? Want dan was het een jarenlange procedure geworden van uh, ik. Nee, ik. Nee, ik. Nee. Is het niet zo dat uh, uh, we er nou veel beter vanaf zijn? En dat uh, de uh, terroristen een goede klap hebben gekregen? Want nu weten ze het je. hier. Ja. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, met Evelien van Aller. Um, ik zit hem op de lijn van de eerste spreker. Uh, ik vind ook dat uh, zelfs uh, extreme terroristen... dat daar toch te weinig uh, aandacht is voor het, voor het begrip van de kant. Hoe vreselijk het ook is. Maar ik denk ook dat de wereld beter zou worden... als uh, het Westen uh, ja, de eigen rol zou betrekken in uh, hun reactie. Ik bedoel, het is een wisselwerking. En um, ja, hun acties staan niet los van uh, hoe het Westen uh, de macht heeft... Nee, het is voortdurend actie reactie, zegt u. En dit zal ook weer reacties opleveren. Dat zeker. Maar ja. ook op de langere termijn um, kun je geen betere wereld verwachten als uh, dit, dit heen en weer uh, blijft gaan. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag mevrouw Van der Waal uit duitsland Muiden. Uh, ik heb een dubbel gevoel erover. Uh, uh, enerzijds ben ik heel blij voor de Amerikanen dat deze terroristenleider uh, uh, dood is. Uh, daarnaast ben ik ook bang voor uh, wellicht de represailles die uh, gaan komen. Want, zoals minister uh, Hillem uh, vertelde, er is één uh, kop van het monster uh, verdwenen en er uh, staat alweer een nieuwe op. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Sauder Ik ben zelf moslim. Ik hou me hart vast dat mensen euforistisch zijn. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar wat hier van tot stand wordt gebracht, onder de moslims... maar ook onder de westerse mensen... nee, ik ben hier niet gelukkig mee. U had liever gezien dat hij voor een tribunaal was gebracht? Ja, ja, dat, ja inderdaad. Kijk, ik, ik laat er geen tranen om, hoor, eerlijk gezegd. Want uh, wat er gebeurd is, is gewoon diep en diep triest. Maar wat hier nu gebeurt, uh, de euforie aan de ene kant boosheid aan de andere kant, hmm. wat gaat er gebeuren? Ja. Ook, in, ook in Nederland, want daar ben ik ook heel bang voor. Ja. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, zeg, maar. Ja, oh. zeg maar. ja, Nou, ik uh, geloof helemaal niet in het Amerika-verhaal. Ik ben ervan overtuigd dat Osama Bin Laden zeker niet goed is. Amerika, Sorry, u viel even weg. U, u, u oh. Ik ben ervan overtuigd dat Osama Bin Laden niet dood is. Oh. Amerika is vrij gebaat om zijn dood aan te kondigen. Uh, zeker uh, economisch gezien. Ja. We denken aan de olie. En uh, tenslotte uh, draait ieder land en iedere economie om de olie. Maar goed, dus, als, als, als Obama dan volgende week ergens opduikt, dan zou, dan zou Amerika zich er gewoon in noemen. Nee, het duikt niet meer op. Kijk meneer, als de, als de, uh, uh, er is geen Amerikaan te vinden die zijn uh, schaam in zee dunst. Dat werd meegenomen als trofee. Ik ben er zo 100% van overtuigd dat uh, het draait om de economie en het draait om de oh. olie. En het draait inderdaad ook ja. om die oorlogen, want daar wordt het geld mee verdiend. Ja, daar is het lijk, zou je zeggen. Nou, Ik ben ervan maar... overtuigd dat hij niet dood is. Goed zo, dank u wel. Koppel nu al. Ja, het kan. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen met uh, <coughs> Ferdinand Hasselbux. Ferdinand, hallo. hallo. Jurgen, ik ben het in grote lijnen eens bij die stelling. Alleen, ja kijk, uh, al Qaeda is zeker een veelkoppig monster. En ja, de belangrijkste kop is eraf. De rest, die dendert nog voort. En de wereld met name, Amerika, moet u heel alert zijn. Want dit is niet het einde. Was het maar zo. En de plek waar hij staat, dat schijnt aan een tijdje uh, geschaduwd te zijn. Kijk, Bin Laden was zeker het symbool van wereldwijd uh, terreur. En laten we één ding niet vergeten, Jurgen, tot besluit. Dit terreurnetwerk zit niet alleen op de plek waar hij is vermoord. Nee. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hier met hetzelfde. Ja, Dag. ze hebben uh, een zwijg opgelegd, dat is een grote gevaar. Want nu je zag al die mevrouw begon al met fabels, dus er wordt niet van alles vertaald. Hij, hij, hij weet te veel, niet te veel. Plus dat hij tot martelaar is gemaakt. Ik doe het allemaal even snel. En hij, uh, een profeet, wordt natuurlijk pas geëerd na zijn dood. Jezus was ook een rebel voor de rabbijnen. En afgelopen uh, mm. was het een wereldgoddienst je kan nou... een uh, afstekerscoop bestaat op uh, LJB... leeft is ook een icoon. Ja. En, dus, en dan heb je nog twee verschillende waardeoordelen. Wij hebben een waardeoordeel statisch. Van die, uh, hij is slecht, hij moet dood. Maar de moslims hebben een activerend waardeoordeel. Die zeggen uh, het roept op tot veranderen van een toestand. Ja. Ja? Ja. Duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Verkijk. Nou, ik vind het uh, wel goed dat hij uh, dood is, maar... Ik heb een vraagtekens bij. Ik zou bewijzen willen zien. Toon hem op de tv. Want nu, denk ik... is het geen stunt van Obama. Volgend jaar moet hij verkozen worden. En ja. dan denk ik... kom op zeg, toon hem. Ja. Kijk, maar dan kan Denkt er... u niet dat dat nog gaat gebeuren ook? Dat, dat ze op zijn minst iets laten zien? Uh, nou ja, mijn zoon die belde vanmorgen. En die zegt, man, gefeliciteerd. Ik wist gelijk wat hij bedoelde. Ik zeg, oh, Osama... Hij zegt, ik zeg, joh, ik zeg, ik heb nog niks gezien op tv. Maar hij beweerde dat op de site van de AD het foto... Was. Ja, nee, dat klopt. Nee, die foto, dat die foto die vo, maar dat, dat, was een, dat was een foto van vorig jaar al. Oh. Een gefotoshopte foto. Dus dat bleek allemaal nep te zijn. Oh. Ja. Dus... ja nou, dan denk ik, Obama, kom op zeg. Ja. Laat de wereld het zien. Ja. Ja, toch? Nou, we gaan dan afwachten. Dan of is het... het stunt. En uh, dan nog wat. Die uh, meid van uh, het Ureparlement, uh, D66. Ja. Die woont volgens mij op een hele andere planeet. Oh. En sorry, Job Cohen, ook misschien een nee. beetje. Ja. Want, berechter, als je hem levend hebt, kom op zeg. Ja. Uh, Mevrouw, Hij ik ga er een eind maken. U moet de zoon even bellen dat die foto fotonep was. Ja, Dank okay. u wel. Dag. Dag. We gaan terug naar Job Cohen. Uh, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Die hoort toch mensen een beetje twijfelen. Die, die zeggen toch van, ja, een trofee gooi je niet zomaar in zee. Ja, nou ja, ik, kijk, ik begrijp, ik begrijp de redenering van, van, van, van Obama heel goed. Die zegt, eh, terroristenleider, die moet je, eh, nou, daar moet je mee afrekenen. Um, en tegelijkertijd moet je hem ook wel weer de begrafenis geven... die past bij het geloof van hem. Ja. En, en dat is wat hij gedaan heeft. Ja, het verhaal is dus dat ze inderdaad niet wilden dat er ergens een plek komt waar dan een ja. graf is. waar, waar ja. mensen nog eeuwig naartoe kunnen gaan. Ja. Uh, maar goed, ik, ik neem toch aan. Uh, dit soort operaties worden ook allemaal gefilmd en alles. er worden foto's van gemaakt. Dus ik neem aan dat de Amerikanen toch wel zeker bewijsmateriaal nog naar buiten zullen brengen. Ze zullen er vast nog wel oh, iets van alleen, zien. Alleen misschien nu niet. We zullen er vast wel iets van zien. De Amerikaanse Persbureau AP meldt uh, trouwens. dat officials van de Verenigde Staten en de NAVO hebben gemeld. Uh, dat met de dood van Bin Laden niet automatisch de missies in Afghanistan eindigen. Want dat is ook wat, wat je al hoort, hè? Mensen zeggen, nou dan kunnen we daar. Weg? Nee, maar dat, dat, dat begrijp ik ook heel goed. En terecht wordt er ook door velen gezegd van ja, Al-Qaeda, dat is een monster met vele koppen. Hij was daar, hij was er het symbool van. Maar daarmee is dat, is, is dat, is dat, uh, is, is dat terreurnetwerk natuurlijk niet weg. Dus ja, dat je daar nog wel mee door moet gaan, dat begrijp ik wel. Overigens, ja, de kunst is dat je, dat je ook echt in Afghanistan... Uh, dat je daar tot vrede komt. En uh, nou ja, daar zijn we nog een heel eind van af. Ja. Uh, kort en goed, uh, u zegt van nou, het is een, uh, toch, toch een overwinning. Zo mogen we dat echt wel uitleggen. Alleen, uh, we moeten niet naïef zijn en denken dat het hiermee eindigt. Nee, en het, is een echt, het, is een, het, het laat zien dat, dat terrorisme, daar moet je achteraan gaan... en dat kunnen we niet tolereren. Dat vind ik uh, echt het belangrijkste. Dank voor uw bijdrage aan uh, standpunt.nl, Job Cohen, hen, van de Partij van de Arbeid. Ik kijk nog even naar de laatste cijfers op onze site... waar u overigens de hele middag nog uh, terecht kunt om uw mening te geven. Uh, 1223 stemmen zie ik hier nu 60% eens, 40% oneens. Op de stelling dus de euforie over de dood van Osama Bin Laden is terecht. Um, ik kijk naar mijn rechterzijde en dan zie ik Andries Knevel. Ja, wat leuk dat jij mij ziet. Ja, welkom terug Ja, ja dankjewel. de radio. Ja, ik mag ik val een vallen tijdje, dus... Uh... Zo dit is het Inter, wat, zit, wat zit er allemaal in? Ja, uiteraard Osama. Um, we hebben het laatste nieuws vanuit uh, Kabul. We hebben Hans-Jaap Melissen over Libië en Syrië, maar ook over Osama. We hebben natuurlijk een deskundige uit Klingendaal. de enige die nog niet op de radio is geweest de afgelopen <lacht> uur. Dus veel over oh, Osama Bin Laden, Bettendam vanuit Kabul. Maar ook een groot interview met André Rauwvoet, want die gaat de politiek verlaten zoals dus we allemaal al weten. 14 mei officieel, die uh, komt langs. En een boek van Carolien Roodvoets... TBS Verdoemd Leven. Die het een klein beetje gaat opnemen in dit boek voor de TBSers. Niet voor hun daden, maar wel voor de positie die ze tegenwoordig hebben in de samenleving. Omdat de samenleving eigenlijk vindt dat die TBSers maar hele enge mannen zijn die nooit meer vrij mogen komen. Nou, daar voert zijn klein beetje pleidooi tegen. Goed zo. Uh, dat allemaal zometeen na tweeën in dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.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 Opleiders, topadvocaten en justitie over de grote en kleine criminaliteit. Straks tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.